Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister van der Steur moet een uitgebreid onderzoek doen naar corruptie binnen de politie. Dat vindt de Nederlandse Politiebond. Voorzitter Struis zegt dat de politie kwetsbaarder is geworden. Dat komt door het gebruik van ICT-systemen. En verder worden politiemensen onder druk gezet door mensen met dezelfde etnische achtergrond. Het dieptepunt van de melkprijzen is voorbij, verwacht zuivelcoöperatie Friesland Campina. In de tweede helft van het jaar daalt het aanbod van melk. De vraag zal stijgen, maar niet zo snel. Dat komt door de mindere vraag uit China en de Russische boycott van zuivel uit de EU. Doordat Nederlandse boeren zoveel produceerden, moest veel zuivel met verlies worden verkocht, zegt Friesland Campina. Het aantal incidenten met drones neemt toe. Tot en met mei waren het er 39 tegen 15 heel vorig jaar. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport komt dat doordat recreanten steeds meer met drones rondvliegen. Ook bij luchthavens, terwijl dat niet mag. Bijna alle meldingen van incidenten komen van piloten die een drone bij hun vliegtuig zagen.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 De relatief nieuwe druk 4FA kan ernstige hoofdpijn veroorzaken, maar ook een hersenbloeding of hartproblemen. Daarvoor waarschuwen het Trimbels Instituut en Jellyneck. Vermoedelijk zijn er ook mensen na het gebruik van de druk overleden, maar dat wordt nog onderzocht. 4FA dook in 2005 op. In een aantal Europese landen is de druk verboden, maar in Nederland niet. EHBO-organisaties bij evenementen zien het aantal klachten snel toenemen. Dan nog het weer. Eerst bewolkt en plaatselijk een bui. Van het westen uit het zon. En vanmiddag en vanavond is het droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen vrijwel droog. 20 tot 25 graden. Het weekende wordt wisselvallig. Zondag wordt het een graad of 20. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files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 summer on. the summer on you Goed. Op tv. Zievm Text TV op kanaal 45 GFM.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 FM ZFM's antwoord 106.9 FM Yeah. You me wow. Hey, sexy lady You fly Drive me crazy You belong Na-no then no Hey, sexy lady You fly Drive me crazy You belong Na-no Na-no -na -na -na -na. You're extra sexy like oh, And you make me wanna say hi When you shake your shake it to rock it now, the way how you, flow. every time you passing me, by, got your wiggly jiggly and go, and your wicked to rock it now,